11 uur, Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Ook het ministerie van Onderwijs en het RIVM zijn getroffen door het computervirus Dorifel. In het hele land zijn al zeker 3000 computers besmet van tientallen instellingen. Het zijn vooral gemeenten, maar ook universiteiten en bedrijven. Het virus verspreidt zich via bestanden die zijn meegestuurd met e-mails. Met het virus zouden criminelen wachtwoorden kunnen verzamelen en bankgegevens achterhalen. Het Dorival-virus werd dinsdag ontdekt. Het is waarschijnlijk al ruim drie maanden actief. De Nederlandse hockeymannen hebben door een enorme zege op Groot-Brittannië... een plaats in de Olympische Finale bemachtigd. Ze wonnen met 9-2 en spelen zaterdagavond in de finale tegen Duitsland. Sprinter Trendy Martina greep op de 200 meter naast een medaille. Hij eindigde als vijfde. Wereldkampioen Usain Bolt won goud en prolongeerde zo zijn titel. Vier jaar geleden leek Martina bij de Spelen in Peking zilver te winnen. Toen werd hij gedisqualificeerd, omdat hij niet binnen de lijnen was gebleven. Ook beachvolleyballers Richard Schaal en Reindel Nummerdor nummer hebben geen medaille gewonnen. Letland was in het duel om het brons te sterk voor de Nederlanders, die als vierde eindigden. Nederland bereikte vanmiddag met de zilveren medaille van Amazone Adeline Cornelissen... de doelstelling die de chef de mission Maurits Hendricks had gesteld. Hij had ingezet op 17 plakken. Eentje meer dan op de Spelen in Peking. In de transportsector wordt veel gesjoemeld met faillissementen, zeggen CNV en FNV. In ruim 40 van de faillissementen bij transportbedrijven is sprake van fraude... zeggen de vakcentrales na een analyse van de faillissementen van vorig jaar. Volgens CNV en FNV laten sommige mensen hun bedrijven met opzet failliet gaan... om er zelf beter van te worden. Ook worden faillissementen gebruikt als goedkoop reorganisatiemiddel omdat bedrijven zo makkelijk van hun personeel en hun schulden afkomen. Ze kopen hun failliete bedrijf daarna voor een schijntje terug... en gaan gewoon verder met hun werk. De man die vannacht dodelijk gewond raakte in Voorthuizen... is een man van 27 uit Ede. De politie denkt dat hij gisteravond in Voorthuizen... samen met anderen een overval heeft gepleegd. De man en vrouw die in hun huis werden overvallen... weigerden geld en waardevolle spullen af te geven. Er volgde een worsteling waarbij ook is geschoten... waarbij de bewoner werd geraakt... In het huis van de bewoners zijn geen vuurwapens gevonden. De man het Ede werd later op de avond verderop in de straat gevonden... met onbekende verwondingen. Hij overleed in het ziekenhuis. De tropische storm Ernesto is aan de oostkust van Mexico aan land gegaan... en heeft hier en daar geleid tot overstromingen. Over slachtoffers en schade is nog weinig bekend. Uit voorzorg hadden de Mexicaanse autoriteiten... tienduizenden mensen geëvacueerd. Verder waren olieplatforms in de Golf van Mexico ontruimd... Volgens de eerste berichten hebben die de storm goed doorstaan. De storm trekt nu over het smalste deel van Mexico naar het westen richting de Stille Oceaan. In de staat Veracruz staan enkele duizenden militairen paraat om eventueel in actie te komen. Bij een benzinepomp in Mexico is een bestelwagen gevonden met 14 lichamen erin. De mannen zijn vermoedelijk slachtoffer van het drugsgeweld in het land. Volgens de politie zijn de mannen ontvoerd en vermoord in een stad in het noorden. Op ongeveer hetzelfde moment werden in de staat in het Noordwesten de lichamen van zeven veeboeren gevonden. Ze waren gisteravond overvallen door gewapende mannen. Het is nog onduidelijk of die moorden ook te maken hebben met drugshandel. In de Mexicaanse drugsoorlog zijn de afgelopen vijf jaar meer dan 60.000 doden gevallen. De mosselgebieden in de Oosterschelde, die preventief waren gesloten vanwege een giftige alg, zijn weer open. Volgens de veiligheidsregio Zeeland en het products of vis is het veilig om weer te vissen in de percelen. Sinds dinsdag mochten mosselen uit een deel van de Oosterschelde niet meer worden verkocht. Ze waren mogelijk door de alg vergiftigd in een kreek bij Ouwekerk. Er zijn volgens het productschap geen vervuilde mosselen op de markt gekomen. FC Twente en Heerenveen hebben de playoffs van de Europa League bereikt. Twente won ook zijn tweede wedstrijd tegen de Tsjechische club Mladaboleslav. In Tsjechië werd het 2-0. Heerenveen verloor in Roemenië met 1-0 van Rapid Boekarest, maar had thuis met 4-0 gewonnen. Vitesse slaagde er niet in de play-offs van de Europa League te bereiken. De Arnhemmers verloren opnieuw met 2-0 van de Russische club Anji van trainer Guus Hiddink. Het weer steeds meer opklaringen en een vrij heldere nacht. Later een paar misbanken. Morgenochtend zonnig en bijna overal droog. Middagtemperatuur maximaal 22 graden. In het weekend droog en zonnig en iets warmer. Dit was het NOS Journaal.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 en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 14 graden. Binnen zit Chris Keine. De Engelsen gaan helemaal uit hun dak... door het succes van hun atleten en van de Londense Olympics. De Daily Telegraph bijvoorbeeld besteedde gisteren 47 pagina's... aan het internationale sportfeest. Helaas zonder het goud van onze epke ook maar te vermelden. Vanavond hebben ze daar met de hele redactie gezellig naar het hoekje gekeken. Goedenavond, welkom bij het Oog op Donderdag. Gevechten tussen jihadisten en het Egyptische leger in de Sinaï... hebben inmiddels geleid tot het ontslag van het hoofd... van de Egyptische Veiligheidsdienst. Een mysterieus krachtenspel in een brandgevaarlijke regio... waarbij straks wat helderheid in proberen te brengen... met correspondent Sander van Hoorn. En waarom gaan de Amerikanen nu pas, 40 jaar na dato... de chemische rommel opruimen die ze ooit over Vietnam hebben uitgestrooid? Nog een vraag voor zometeen. En dan ook, waarom houdt Geert Wilderscho... Voorbeeld, Pia Kiersgaard <coughs> van de Deense Volkspartij ermee op. En wat voor politica was zij eigenlijk? En tot slot in onze serie Olympische Helden van Toen... lange afstand loopster Ellie van Hulst. Om te beginnen nu het nieuws van vandaag. Donderdag 9 augustus. Het geluid... Ja, dat was dus het geluid van een elektrische typmachine. Dat ratelde vandaag in menig bedrijf, ministerie en gemeentehuis. De computers hebben namelijk een zomergriepje opgelopen. Ze zijn besmet geraakt met een computervirus... dat waarschijnlijk is gestuurd door cybercriminelen. Het feit dat de bestanden worden beschadigd... maar wel weer terug te zetten zijn, dat herkennen we ook in speciale virussen... die data gijzelen en tegen betaling weer vrijgeven... Ooit deden we het werk zonder computer, maar tegenwoordig zijn we zo aan die dingen gewend geraakt dat we nauwelijks meer zonder kunnen. We proberen mensen nog zo goed mogelijk te helpen, maar uh, ja, het is wel even roeien met de riemen die we hebben. Ja. Hoe de ambtenaren ook hun best doen, ze kunnen niet voorkomen dat de klanten er last van hebben. We kunnen in ieder geval paspoort uh, verstrekken. En dat is wel van belang voor mensen die op vakantie gaan. Hè. Die hebben natuurlijk een paspoort nodig, maar rijbewijzen, dat kan het bijvoorbeeld nog niet. We doen het dus goed op de Olympische Spelen. Vandaag kwam er weer een medaille voor Nederland bij. En daarnet dus nog eentje. Dressuur Amazone Adelinde Ze was vandaag de eerste. Ze leefde met haar paard Parsifal een formidabele kuur af. Ja! Ja! ja. Hohoho! 88.250. Is dit goud? Is dit goud? Dat moet haar wel. Maar de Britse Charlotte Dujardin was net beter. En ze gaat er overheen. Dujardin gaat er overheen. En dus is het goud voor Charlotte Dujardin. 90.089. Daarmee is de doelstelling van 17 medailles al gehaald. Sterker nog, we hebben er dus al 18. Alleen weten we nog niet de kleur van de medaille voor de hockeydames en de hockeyheren. En willen we het de komende jaren ook zo goed doen... dan zal de overheid met meer geld over de brug moeten komen. Uit onderzoek blijkt dat de concurrentie meer investeert dan Nederland. Maar vooral ook slimmer met dat geld omgaat. Wat er aan geld beschikbaar is... moet ook op een goede manier natuurlijk worden geïnvesteerd. Minister Schippers onderschrijft de conclusies. Want de goede prestaties van onze topsporters zouden dikke kinderen kunnen inspireren. Als Epke Zonderland hier wint een gouden medaille... en een jongetje op de bank die ziet dat en denkt... Goh, dat kan ik ook of dat wil ik ook... dan heb je alweer een gemotiveerde uh, uh, sporter erbij. Dat was nieuws vandaag op Radio en tv. En dat vanmorgen is alvast gelezen in de krant vanmorgen door Rachid Finch. Goedenavond, Nederland gaat verkeerd om met illegalen die ons land moeten verlaten, concludeert de nationale ombudsman, schrijft de Telegraaf. Het Europees Comité voor de Preventie van Foltering komt tot dezelfde conclusie. De meeste kritiek richt zich op de wijze van opsluiting. Meerdere illegale tegelijk in gevangeniscellen, alsof het om misdadigers gaat. De illegale zitten volgens de krant in ruimten van 2 bij 5 meter, 16 uur per dag opgesloten. Dat is een slechtere situatie dan waarin Nederlandse gedetineerden verkeren. Die zitten alleen in een cel. Mensen zonder veroordeling op deze manier opsluiten is niet humaan, zegt de ombudsman. Het Europese comité noemt het zelfs vernederend. De politie houdt burgers gebrekkig op de hoogte nadat er aangifte is gedaan. Dat schrijft het Nederlands Dagblad op basis van een onderzoek van de politieacademie. Uit het onderzoek blijkt ook dat mensen het vervelend vinden dat ze een afspraak moeten maken om aangifte te kunnen doen. De politie nam na telefonische meldingen en aangifte in meer dan de helft van de gevallen geen contact meer op met de burger. Terwijl veel burgers daar wel behoefte aan hadden. Voor aangifte via internet liggen de cijfers hoger. Daar werd vier van de vijf keer geen contact opgenomen. Dat er nog veel te verbeteren valt bij het bieden van nazorg... heeft volgens de onderzoekers vooral te maken met de mentaliteit en cultuur. Ze waarschuwen voor een tezakelijke dienstverlening... die het imago van de politie kan schaden. NRC Next schrijft over de nachtmerrie van tienduizenden studenten... die over een week of drie mogelijk werkelijkheid wordt. De langstudeerboete. Zo'n 77.000 studenten moeten uiterlijk 31 augustus hun opleiding afronden... anders zijn ze 3.000 euro armer. Universiteitsbibliotheken zitten vol met studenten... die de laatste hand aan hun scriptie leggen. En docenten doen hun best om iedereen die ervoor gaat te helpen... met op tijd afstuderen. Maar de commercie spint ook garen bij de dreigende afstudeerboete. Bureau's die bijvoorbeeld workshops geven over schrijven... en, en studenten leren omgaan met literatuur, lopen binnen. Volgens studentenbond LSVB betekent dat dat universiteiten niet genoeg doen. Anders zouden zulke bedrijven niet nodig zijn. Ruim 1 op de 6 ZZP'ers geeft aan behoefte te hebben aan psychische hulp. meldt Spits op basis van werksite.nl, website voor loopbaanadvies. De site analyseerde de uitkomst van 7500 persoonlijkheidstesten over een half jaar. Freelancers hebben bijvoorbeeld moeite om om te gaan met de toenemende onzekerheid en stress. Ook zouden ze hulp willen met het zoeken naar vacatures of beroepskeuze. Maar de psychische hulp staat dus bovenaan. Het wetenschappelijk bureau van de FNV verklaart... dat doordat bij veel freelancers het water aan de lippen staat... verklaart dat doordat bij veel freelancers het water aan de lippen staat. Zij worden dubbel zo hard getroffen door de crisis, zegt de bond. Er is geen olympische titel voor paardenfokken... maar was die er wel, dan had Nederland de gouden medaille gepakt. Dat schrijft de Volkskrant. Ruiters uit 22 landen reden op een Nederlands paard. In totaal 30 van de deelnemers. Van de tien gouden medailles die dansende en springende rijdieren konden verdienen werd precies de helft gewonnen door paarden die in Nederland zijn gefokt. En de kern van het succes is volgens de krant... de manier waarop de dieren worden geselecteerd. Gecombineerd met de creativiteit en de inventiviteit van de fokkers. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de Ochtendbladen. I'm Everybody needs somebody to love. The Blues Brothers waren dat. Opnieuw was het vandaag onrustig in de Sinaï. Onbekende aanvallers beschoten een politiepost om vervolgens op de vlucht te slaan. Dit weekende kwamen 16 militairen om bij een aanval. Waarna de overvallers probeerden om met gestolen panzerwagens Israël binnen te komen. Deskundigen noemen zo'n situatie dan toenemend volatiel. Sander van Horen, goedenavond. Dat is een mooie inderdaad. Zeg. Ja, jij bent onze correspondent voor de regio. Ja, volatiel, dat is het goede woord. Ja, dat is zeker het goede woord. Iets van de laatste tijd, dit was wel heel erg uh, opmerkelijk, groot en, en, en bloederig. Maar volatiel is het al een geruime tijd in de Sineë woestijn. Ja, um, de Egyptische president Morsi heeft vandaag de chef van zijn geheime dienst ontslagen. Omdat die, ja. hij, uh, zo lees ik, niet gereageerd had op notabene Israëlische waarschuwingen voor dit soort aanvallen. Wat, wat betekent dat precies? Nou ja, kijk, de man heeft zelf een verklaring uitgegeven waarin hij zegt... ja, ik, ik ben inderdaad gewaarschuwd door de Israëlische geheime dienst. Alleen dat is weinig specifiek. Er werd eigenlijk niet gezegd wat er wanneer waar zou gebeuren. Dus ik heb dat gewoon doorgespeeld naar het bevoegd gezag... zeg maar de lokale autoriteit in de sine Maar ja, het is natuurlijk wel heel... Uh, zuur dat als een van de grootste aanvallen op Egyptische militairen en politiemannen in hele lange tijd, dat dat misschien voorkomen had kunnen worden. Ja, dan weet je hoe het werkt. Dan moet je als politicus een daad stellen. En in datzelfde licht is ook uh, de minister van Binnenlandse Zaken uh, juist vanavond naar Al-Ries gegaan. Dat is een, een, een stadje in de sinai woestijn in het noorden. Om daar uh, te helpen orde op zaken te stellen. Het is, het is natuurlijk voor een groot deel symbolisch, maar het tekent wel hoe serieus Egypte hiermee omgaat. Ja, en dan, uh, nou, de, de... De, de brandende vraag. Wie, wie zit er nou eigenlijk achter deze aanslagen? Uh, de Jihadisch wordt de hele tijd gezegd, maar. Ja. Nou ja, een ander geluid wat je hoort is uh, um, groepen uit de Gazenstrook. Hoeft elkaar natuurlijk niet uit te sluiten. Hè? Dat, uh, ook in de Gazastrook zijn natuurlijk genoeg die jihadistische groepen. En ja, voor wat het waard is, uh, de Egyptische krant Al Masry Al-Yom, dus Egypte vandaag... die hmm. schrijft dat uh, er sectie is verricht op het uh, lichaam van uh, de aanslagplegers. En dat dat nog allemaal geen duidelijkheid heeft opgeleverd. Maar dat ze militaire uniformen droegen die gemaakt zijn in Nablus. En dat ligt op de bezette westelijke. Dus ja, dat zou dan weer wijzen, als dat allemaal waar blijkt te zijn... in de richting van toch mensen uit de Gazastrook die uh, hier de hand in hebben gehad. Kijk, wie het heeft gedaan is natuurlijk wel heel belangrijk hoe je hier verder mee omgaat. Mm -hmm. Zijn het jihadistische groepen die bijvoorbeeld uit het buitenland komen... waarvan ja. bekend is dat ze aanwezig zijn in de Sinaï. -woestijn? Dat horen we ook al dat een is paar jaar. Ding. Dat, dat er, dat er, nou ja, ik, ik overdrijf misschien je zegt dat het wemelt van de jihadisten in de Sinaï... Nie niemand die het weet. Maar kijk, ik, ik denk zelf dat het er niet van wemelt, maar dat de Sinaï-woestijn een gebied is waar het heel lastig is om te controleren. Hmm. Uh, dat, dat, dat is duidelijk. Dat heeft verschillende redenen trouwens. Hè. Ten eerste, uh, sinds het vredesverdrag tussen Israël en, en uh, Egypte is de Sinaï-woestijn in feite een gedemilitariseerde zone. Dat betekent ja. dat Egypte daar maar heel weinig militairen kan hebben. En dan is het lastig toezicht te houden. Sinds twee Maar Ook het landschap. Ja, en het landschap leent zich er ook niet goed voor. Ik weet niet of je er wel eens geweest bent, maar ja. stel je een, een Alpenlandschap voor... maar dan woestijn, uh, <laughs> dus door Zon en droog. Ja, zonder dennenbomen, ja. ja. Zonder dennenbomen en vooral ook zonder sneeuw, maar met die diepe valleien en de bergpassen en dergelijke ja, ja. en de Bedouinen die daar de, de weg kennen en dat dat dus gewoon een soort niemandsland is en waar soms hele dorpen zijn waar Egypte geen weet van heeft en daar kan zich van alles schuilhouden. Nou ja, ja, dat is dus het klimaat waarin dat soort groepen zich daar schuilhouden ja, maar en maar dat is heel erg lastig. Je zei is dat is één theorie. Buitenlandse jihadisten. Wat ja, is de andere? De andere theorie is. Uh, Gaza. Ja. Dat uh, uh, uh, jihadistische groepen, en of dat nou de Islamitische Jihad is, of uh, meer Al-Qaeda-achtige groepen die ook in Gaza zitten, die dan via die uh, smokkeltunnels die er lopen naar de Sineï-woestijn komen. En dan vervolgens weer samenwerken met diezelfde Bedouinen, die natuurlijk al die routes kennen, om daar aanslagen uiteindelijk op Israël te plegen. Maar uh, er zijn groepen binnen de uh, Gazastrook die zich weinig gelegen laten liggen aan wat Egyptische militairen, als dat nodig is om hun doel te bereiken, ja, dan, dan zal uh, dat ze tot op zekere hoogte niet zoveel uitmaken. Nee. En dat Egypte op zijn minst rekening houdt met het feit... dat uh, de groepen die dit gedaan hebben uit de Gazastrook komen... dat wordt wel bewezen door het feit dat ze nu serieus bezig zijn... om die smokkeltunnels te vernietigen. Ja. Dat ze de officiële grensovergang met de Gazastrook hebben afgesloten. Dus Egypte lijkt daar wel serieus rekening mee te houden... dat er op zijn minst medewerking is geweest uh, ja. vanuit de Gazastrook. Toch heeft de Egyptische luchtmacht de afgelopen dagen... ook allerlei aanvallen gedaan op schuilplaatsen... Op op eigen grondgebied in de Sinaïdu op op wie schieten ze daar dan? Dan, dan schieten ze toch wel degelijk op die, die Bedouinen en de eventuele jihadisten die zich daar uh, onder hen samen uh, houden. En uh, dat ze dat vanuit de lucht doen, dat verbaast me ook niet zo. Want ja, sommige van die plekken zijn, zoals ik al zei, heel erg moeilijk te bereiken. En je ziet ook dat uh, gisteren bijvoorbeeld er een aanval is geweest op uh, verschillende checkpoints die er in de Sine-Iwoestijn zijn. Het zijn een soort hit-and-run tactieken waarbij uh, mensen, gemaskerde mannen, ergens vandaan komen, een aanslag plegen en weer weggaan. Dus ja, dat doe je het makkelijkst vanuit de lucht. En... Dat soort groepen, ik bedoel, je kunt je herinneren... die, die gaslijn die vanuit Egypte naar, uh, naar Israël en ja. verder naar Jordanië loopt... Ja. Precies. die is in het afgelopen jaar al tien keer aangevallen. Je, je doet er weinig tegen als je tegelijkertijd maar weinig militairen mag hebben daar. Ja. Wat vinden de Israëli's eigenlijk van al dit uh, gedoe aan hun, uh, hun zuidgrens? Nou ja, de zuidgrens van de Gaza-strook in ieder geval. Kijk, voor een deel is het natuurlijk heel zorgelijk... Hè? Uh, voor, voor, uh, vanuit Israëli's oogpunt want uh, er is een van die uh, jeeps... Waar je over had, die is wel degelijk Israël binnengereden. Vervolgens uh, opgeblazen door de Israëlische luchtmacht. Maar ja, uh, als je daar niet op tijd bij bent, wat hadden ze kunnen doen? Dus dat ze, men zich in Israël zorgen maakt, dat kun je je wel voorstellen. Uh, niet voor niets hebben ze dus die waarschuwing uit laten gaan van, ja. hou er rekening mee, er staat iets te gebeuren. Tegelijkertijd maakt men zich in Israël op een hele andere manier nog zorgen. Want je kunt je voorstellen dat dit redelijk eenvoudig is op te lossen door gewoon toe te staan dat er meer Egyptische militairen in de sinai Woestijnen actief ja. zijn. Maar dat is dus... Verboden volgens dat vredesverdrag. Nou, Israël heeft al gezegd: daar willen we wel wat meer troepen toestaan. Want Israël is nog veel bezorgder voor uh, heronderhandelingen over dat vredesverdrag. Ja. Het is een hele koude vrede waarbij Israël bepaalde voordelen heeft. Die gasleverantie is er bijvoorbeeld eentje. Ja, en het is duidelijk dat uh, de uh, Egyptische president... maar ook de Egyptische bevolking grote vraagtekens zet bij dat, uh, bij dat vredesverdrag. Die zijn ja, helemaal niet zo blij met dat uh, vredesverdrag. Dat zouden ze graag heronderhandelen. En ja. Ja, daar zit Israël natuurlijk niet op te wachten. Vandaar dat ze al vrij snel hebben gezegd. Uh, stuur maar meer ja. troepen. Uh, zorg dat je de zaak onder controle krijgt. En dat is dus wat we vandaag ook hebben gezien. Uh, Egyptische militairen en vooral ook politie, hè, want dat valt buiten dat vredesverdrag, die in kolonnes oprukken naar uh, de noordelijke Sinaï. Ja. Oké, okay, even, even terug naar het begin van het gesprek. Uh, meneer Morsi heeft dus de chef van de geheime dienst ontslagen. Hij heeft ook uh, de commandant van de militaire politie ontslagen. Hij heeft de gouverneur van ja. de Sinaï ontslagen. Um, hij is zelf in een machtsstrijd gewikkeld met, uh, met het leger... wat nog eigenlijk de, de zittende ja. macht is in, in Egypte. Wat, wat, zegt, wat zegt deze handeling over die machtsverhouding? Dat um, dit iets is wat de moslimbroederschap niet kon winnen. Hier hebben ze heel duidelijk de strijd met het leger niet gezocht. Kijk, dat leger, daar uh, zeggen allerlei mensen allerlei dingen over in Egypte. Daar is best kritiek op, maar niet over de rol die ze hebben bij de verdediging van het land. En als ze dan door een aan leven komen, dan is het land oprecht in rouw. Daar kun je als president, wat je ook met het leger hebt te, te stellen... kun je niet omheen. Um, dat ze het een, een akkoordje hebben gegooid met het leger. Ja, het zit al veel langer in de, in de lucht natuurlijk. De minister van Defensie nu, dat is de machthebber van het leger... die na Mubarak's val de macht heeft overgenomen. Dus ja, ze zitten in de regering van Morsi... die, die uh, meteen ook drie dagen van nationale rouw afkondigde met andere woorden. Het leger, daar kom je niet aan in dit soort gevallen. Die strijd die gaat ongetwijfeld nog gevoerd worden. Daar maakt iedereen zich voor op. Dat zie je ook in allerlei kleine dingen maar even niet op dit dossier. Op dit dossier is het heel duidelijk, moet Morsi het leger steunen? En dat doet hij dan ook. Ja, want het ontslaan van die mensen is op zich niet... ook een klein nederlaagje voor, voor het leger. Dat kon gewoon niet anders nu. Nou ja, de minister van Defensie is niet ontslagen, om nee, maar eens wat te nee, noemen. Precies. Dat was natuurlijk... Ja, kijk, dan had je de poppen helemaal aan het dansen. Kijk, en voor, voor de rest, Egypte is een land waar alles op een goudschaaltje gewogen wordt. Hè? Dus nu, ik vertelde je die minister van Binnenlandse Zaken... die polshoogte komt nemen in de noordelijke Sinaï, niet de minister van Defensie. Wat kun je daar weer lezen? Ik bedoel, er zijn speculaties genoeg. Ga er maar vanuit, die machtsstrijd tussen het leger aan de ene kant... en de moslimbroederschap, president Morsi aan de andere kant... die gaat gevoerd worden, die uh, is onderhuids zeer zeker aanwezig... Maar nu even niet. Want nu staat dat leger gewoon symbool voor wat Egypte is. Namelijk het bestrijden van mensen die hier niks te zoeken hebben. Het aanwezig zijn aan de grens met wat door vele toch de vijand gezien wordt Israël. Dus hier kun je je eventjes gewoon geen politiek opvoeren op dit dossier. Sander van Hoorn, dankjewel. dragging on Well that train keeps a rolling on down the sand When I was just a baby, my mama told me son Always be a good boy, don't you ever play with guns But I shot a man in the Reno just to watch him die When I hear that whistle blowing Awesome Pretty Prison Blues natuurlijk van de late great Johnny Cash, The Man in Black. Maar hier gespeeld door Elko, Berry, Thijs en Willem van de Deaf Americans. Deaf als in definitive, not niet als in uh, doof. Goedenavond, uh, Elko. Um, zijn jullie uitsluitend een uh, Johnny Cash tribute band? Ja, ja, maar het, het leuke van Johnny Cash is dat die man zoveel uh, covers heeft gespeeld van artiesten... Die, uh, dat we eigenlijk alle kanten uit kunnen van, uh, <laughs> van Ray Charles en Bob Dylan tot uh, Nine Inch Nails. Ja, en uh, waarom Johnny Cash? Ja, het, het is voor mij een open deur hoor, om de vraag te stellen, maar... Uh... Nou, we zijn begonnen als grapje en toen kwamen we er eigenlijk ook achter dat we het heel goed konden... en dat we het uh, nog meer als... Uh, ja, dat we het gewoon heel erg leuk vonden. Ja. En uh, het, is, het is nooit meer opgehouden. En na het eerste optreden hadden we er uh, twee bij en dan namen we vijf. En uh, zo is het maar verder gegaan. En hoe, en hoe lang duurt het nu al? Dit is uh, het uh, vijfde jaar. Ja. En jullie uh, spelen uh, tributeavonden, uh, cafés, festivals? Of, uh... Nou, de echte tribute dingen proberen we een beetje uh, uh, niet zoveel te doen. Uh, en we houden het vooral bij theater en uh, festivals en, en popzalen. Oké, okay, nou in ieder geval staan jullie morgen op een uh, festival in Leeuwarden. En uh, we besteden in de loop van deze zomer meer aandacht aan festivals. Omdat nou, de bezuinigingen zijn in volle gang in de cultuur, cultuursector. Maar in Nederland komen er toch steeds nieuwe festivals uh, van de grond. Morgen dus ook één in Leeuwarden. Het heet Olden Rock. En we hebben organisator Stuart Bootsma aan de lijn. Goedenavond meneer Bootsma. goedenavond. Ja, nog, nog zo'n open deur vraag. Wat voor muziek horen we op het Olden Rock Festival? we horen morgen vooral klassieke klassieke rock uh, hey. Johnny Cash <laughs> laat ik dat nou al gedacht hebben ja Johnny Cash en wat Johnny Cash in? Rolling Stones Led Zeppelin um, en uh, heb ik al Johnny Cash ja heb, ja, heb Cash. je gezegd ja, ja ja ja Rolling Stones Led Zeppelin uh, en, oh en uh, Jan Giro onze lokale legende Jan Zachary Giro ja, vertel. Ja, dat, is, ja, dat is een beetje de jaren negentigertijd. tijd. Dan, Jan Giro, dat is nou echt zo'n leeuwen, de blueslegende, die met zijn piano door de stad heen trok. Uh, een rekening voorbrong voor 200 euro en hem afbetaalde door in dezelfde kroeg weer te spelen om weer een kroeg verder te gaan. Maar hij is helaas overleden. Hoe trek je, je een, hoe trek je met een piano door de stad? Ja, hij kon dat. Volgens mij nee. had hij er gewoon een rood in geknutseld. <laughs> ja, ja, ja, ja, ja. Goed. Um, een, een nieuw festival in, in deze tijden, hoe krijg je dat voor elkaar financieel? Uh, ja, gewoon doen. Daar komt het gewoon op neer. Ja, we doen er meerdere. We, we doen de dag nou ook nog een redelijk nieuw festival voor de tweede keer. En half juli hebben we een grote... Wat, fe wat, wat is dat andere voor dat festival? Dat is een metal festival. Oh, metal. Oké. Okay. Into, the, into the Grave Wide Open. Aha. Maar het wordt allemaal, ja, dan... allemaal uh, privé gefinancierd? Geen subsidie of niks? Ja, we krijgen een heel klein beetje subsidie. Dan heb je het echt over een paar duizend euro... Dus dan heb je het over 2, 3 procent van de begroting wordt gedekt uit subsidie. Uh, voor de rest doen we het gewoon zelf en, en, en slim onderhandelen. Uh, je moet een goed idee hebben. Je moet veel mensen uh, ja. toch wel voor je aan het werk kunnen krijgen. Uh, en dat werkt ook als je leuke dingen doet. En Rock is, is een goed idee. Hoeveel mensen verwacht u morgen? Nou, Oldenrock verwachten we zo'n duizend mensen. Ja. In ik dachten we nou zo'n 3, vierduizend mensen... Um, dus we zijn een beetje middelgroot. En dat is denk ik ook goed. Je moet een beetje, beetje menselijke maat houden. Oké. Okay. Nou, volgens mij, volgens mij is het inderdaad een goed idee. Hartstikke bedankt, meneer Sjoerd Bootsma. Graag dan. Wij gaan door met een volstrekt ander onderwerp. Na de beruchte napalm was Agent Orange misschien wel het beruchtste gezicht van de oorlog in Vietnam. Vliegtuigen strooiden dat ontbladeringsmiddel uit boven de jungle om guerilla tijdens het onmogelijk te maken om zich te verschuilen. En vandaag zijn de Verenigde Staten begonnen dat spul op te ruimen. Bijna 40 jaar na het aflopen van die oorlog dus. Over Agent Orange en de gevolgen daarvan praat ik met Karin Vlug van het Medisch Comité Nederland-Vietnam. Goedenavond. Um, nou, laten we maar eerst even beginnen met dat medisch comité in Nederland-Vietnam. Want dat is echt iets uit mijn jeugd, en dat is heel lang geleden, jaren 60. Die oorlog is ook al bijna 40 jaar afgelopen, maar jullie zijn er dus nog. Wij zijn er, ja. ja. Um, wij bestaan. En ik ben ook altijd heel blij als, uh, als iemand vraagt: bestaan jullie nog? Want ja, wij bestaan. En um, we zijn heel actief en we, zijn, we kunnen heel veel activiteiten uh, technisch en financieel ondersteunen. En natuurlijk zijn we. Na bijna 45 jaar, een hele andere club. Ja, dan want wat, in het begin. Wat, wat doen jullie? Gaat het nog steeds over de gevolgen van de oorlog? Ja, zeker. De gevolgen van de oorlog is natuurlijk een heel belangrijk aspect. De oorlog is nu bijna 37 jaar geleden, of mm -hmm. hè, sinds 30 april 75. En ja. En die gevolgen direct hebben we natuurlijk uh, allemaal kunnen zien uh, via de televisie en, en, en alles wat, wat die huiskamer binnen gedenderd is. Ja. Maar de indirecte gevolgen zijn uh, nog dagelijks voelbaar voor heel veel mensen in Vietnam. En dat is eigenlijk ook waar het medisch comité Nederland-Vietnam zich op richt. Ja. Maar ja, op... Een, een van de oorzaken van uh, die indirecte gevolgen dus is dat, dat Agent Orange, he, dat is ja. een bladeringsmiddel. Die schoonmaakactie is dus goed nieuws? Nou, ik moet zeggen dat ik, ik vind het wel een, een statement. Ik vind het een hele belangrijke ontwikkeling. En dat heeft eigenlijk te maken met het feit dat Vietnam natuurlijk al jarenlang bezig is. Echt al heel lang om die Amerikanen zo ver te krijgen. Om te zeggen, ja, wij hebben dit gedaan. Ja, wij zijn hiervoor verantwoordelijk. En ja, wij moeten hier iets aan doen. Mm -hmm. en, en er zijn natuurlijk heel veel, ja, ik noem het een beetje kwakkeloplossingen. Uh, en, en, en persoonlijke initiatieven. Allemaal vanuit het hart en allemaal heel goed bedoeld, uh, bijvoorbeeld uh, een, een Air Force afdeling die naar Vietnam gaat... en die daar een dorp uh, helpt om wat geld te geven... En, en voor een school of een gezondheidspost. Maar structureel is die hoop natuurlijk niet. En die grond die blijft vervuild. Dus ik, ik denk dat het een hele belangrijke ontwikkeling is. Ja, um, ja. en om, ja. Nou ja, Da Nang is natuurlijk de, de, de basis waar al die, die, die vliegtuigen gevuld werden. Want daar beginnen ze nu, hè? Ja. Ze gaan opruimen op de basis, de voormalige Amerikaanse ja. vluchtmachtbasis, Da Nang. Ja. Alleen maar daar? Nou ja, kijk, de bedoeling is dat dit een uh, soort uh, eerste project is. En dat is natuurlijk mooi. Uh, maar als je wat meer weet van uh, waar dan die Agent Orange gebruikt is, overigens is dat. Die naam komt uh, voort uit het feit dat om die vaten, om bladeringsmiddel, een oranje band zat. Ja, ja want leg, uh, mm -hmm. leg eerst even uit, ja. wat was Agent Orange nou ook weer precies? Agent Orange is eigenlijk een, een ja, je zou kunnen zeggen... een middel wat in de landbouw gebruikt uh, zou kunnen worden... en overigens nog steeds gebruikt wordt... Om, um, om onkruid weg te krijgen. Om inderdaad bomen en planten te, te ontbladeren. Om, om dus op een snelle en ja, achteraf blijkt natuurlijk een vreselijke uh, manier... met grote gevolgen, om dus die, die bomen kaal te krijgen... en, en uh -huh. om onkruid um, ja, ook, ook de, te vernietigen. Wat, Alleen... wat, wat was het werkzame gif wat erin zat? Dioxine. Ja, Dioxine ja. Is, is eigenlijk in Agent Orange de, de, de stof... Die uh, ja, enorme grote invloed heeft op uh, de genen van mensen. Het is, er, er ontstaat dus een genetische verandering. Als je dat op je lijf krijgt. Maar ook natuurlijk is het in de grond terechtgekomen. Dus het zit in de gewassen. Het zit in het drinkwater. En vandaar ook dat die gevolgen na zoveel jaren Precies. nog groot zijn. Want mismaakte ja. kinderen. Ja. Uh... ja. Nou ja, dat is natuurlijk ook wat, wat uh, onze organisatie heel veel tegenkomt. Kijk. Uh, kinderen met een handicap is een heel belangrijk aandachtspunt. En, en die oorlog, die, dat is een hele belangrijke factor. Want, kijk, die soldaten die ooit uh, vochten in het leger... Uh, hetzij aan de kant van, uh, van de vrijheidsstrijders, hetzij aan de kant van de Amerikanen... die hebben blootgestaan aan dat middel. En gek genoeg zijn een aantal van die soldaten teruggekeerd hebben eigenlijk helemaal nergens last van gehad. Ze voelden dat op hun huid en, en, en ze zagen wel dat na twee dagen die bomen kaal waren. Maar, oh. maar zelf zijn ze eigenlijk daar goed uitgekomen. Ze hebben geen kanker gekregen, want dat is wat dioxine natuurlijk ook veroorzaakt, uh -huh. kankerverwekkend. Ze hebben kinderen gekregen, ook daar is uh, soms helemaal niets meer aan de hand. Maar dan, de kinderen daarvan... Die worden geboren met zware handicaps. En inmiddels zitten we natuurlijk in de vierde generatie. En wat is en... zware handicaps? Nou, dat is echt, ja, je zou dat kunnen je vergelijken. Je bent zelf vaak in Vietnam ja, geweest. Wat, ja, ja. wat zie je dan voor kinderen? Nou, dat zijn kinderen die, die uh, zowel fysiek als geestelijk ja plantjes zijn. Je kunt het een heel klein beetje vergelijken met, met, met de softanon. Dus enorme uh, vervormingen. Um, delen van het lichaam ontbreken. Uh, uh, halve gezichten, uh, uh, natuurlijk ook heel veel hazen, lippen. Um, ja. Kinderen worden over het algemeen niet oud. En, en ja, dat, dat, en, en het. Het is ook zo dat meer en meer um, kun je zien... dat dit soort aandoeningen ook echt daardoor veroorzaakt worden. Ja. En dat is natuurlijk ook een hele belangrijke ontwikkeling. Ja. Dat, dat, dat, dat lijkt me een, een enorm drama, al 40 jaar mm -hmm. voor heel veel mensen in ja. zo'n land. Hoe komt het dan dat er nu pas <laughs> actie ja. wordt ondernomen? Heeft, heeft de Vietnamese-regering daar erg op aangedrongen, bijvoorbeeld? De Vietnamese regering heeft daar, is daar al jaren heel actief in. Maar ja, je kunt je voorstellen dat natuurlijk op het moment dat die Amerikanen zeggen: ja, wij zijn hier verantwoordelijk voor. Mm. Ja, dan krijg je natuurlijk enorme schadeclaims. En het probleem is zo groot. Er, er is bijvoorbeeld een provincie, zo groot als Zuid-Holland. Nou, dat hele gebied is, is uh, besproeid. En, en niemand weet ook precies hoeveel. En... Ik las ergens dat de, de, de schatting is dat er ongeveer 3 miljoen mensen blootgesteld zijn aan. Dat middel toen. Kan, ja. kan dat kloppen? Dat kan kloppen. De Vietnamezen hebben het over 4 miljoen. Um, nou, dat zal dan ergens... Dat, dat zal dan kloppen of in het midden liggen. Het is natuurlijk zo dat er ook... Vooral de mensen die in afgelegen gebieden wonen... Je moet je voorstellen, je bent zwanger... en je moet twee dagen lopen naar een gezondheidscentrum. Je hebt complicaties. En je moet, geboor, je moet een uh, geboorte geven aan een kind... en die komt zonder zuurstof. Ja, die is net als bij ons ook zwaar gehandicapt... En, en dat is natuurlijk ook een van de... Um, ja, dat is ook een oorzaak. Hè? Mensen die ver van, van een gezondheidscentrum wonen... die moeilijk hm. toegang hebben. Dus het aantal gehandicapten is sowieso in die gebieden groot. Ja, en maar hoeveel is, er precies door Agent Orange komt... dat, dat, dat, dat weten ze dus eigenlijk nee, niet anders. Het geschat wordt ja. er tussen de drie en de vier miljoen. Ja. Ja. Ja. Um, nou, gaan de Amerikanen... hun, hun voormalige eigen luchtmachtbasis <laughs> opruimen? Dat, ja. is een, dat is dus een... Piepklein stukje ja. van dat enorme gebied wat ja. met Agent Orange besproeid is. Mm -hmm. Dus dat, dat schiet toch eigenlijk helemaal niet op. Dan? Nee, en wat ik ook onuitstaanbaar vind, eigenlijk is dus Danang, de, de plek die nu, die nu schoongemaakt wordt, ja. daar hebben ze de vaten gevuld. Maar dat is niet het gebied waar gesproeid is. Dus je kunt je voorstellen dat vooral in Centraal-Vietnam, in grote delen, waar dus, ja, ik geloof 800 miljoen liter gesproeid is dat daar de gevolgen uh, vele malen groter maar zijn. Maar gaan de Amerikanen daar ook iets aan doen? Ja, ik, ik hoop het natuurlijk dat dit echt een, een, uh, ook een heel belangrijk moment is... en een doorbraak is in, um, in um, een vervolg en een heel traject. Hmm. Maar goed, uh, uh, als je kijkt naar Nederland... en de volgen meer polder en andere gebieden waar dioxine in de grond zit... daar zijn ze jaren bezig. Ja. Dus ik, ik... Ja, ik... Ik, bedoel, ik vind het een belangrijke ontwikkeling, maar ja. ik ben er nog niet gerust op dat dit... Uh, op... En, en tot slot, waarom doen de Amerikanen dit op dit moment? Is het menslievendheid of zit er wat anders achter? Uh, <laughs> ja, dat is, ik heb natuurlijk uh, vandaag ook wel geprobeerd om daar uh, wat, uh, wat meer... Informatie over te krijgen. Ik, ik denk dat het, uh, dat het zeker voortkomt uit het feit dat de Vietnamese overheid moet gewoon laten zien dat ze bereid zijn om, of de Amerikanen ja. moeten laten zien dat ze bereid zijn. Omdat die Vietnamezen zitten daar, trouwens nog veel meer landen, al jaren achteraan. Dus er moest wel iets komen. Maar ik kan me ook niet helemaal aan de indruk onttrekken... dat het een heel handig moment is. Want er zijn best spanningen tussen Vietnam en China. En dat het spierballengedrag van, uh, van de Amerikanen... ook wel uh, een goed moment is nu. Om, om, of in ieder geval om te tonen... dat ze iets met Vietnam hebben en meer met Vietnam hebben. Maar dat, dat gaat heel ver. En dat ja. is ook meer mijn onderbuikgevoel dan... Uh, dan betrouwbare bronnen. Nou ja, en ook, ja. Uit, ook uit de verkeerde motieven kan soms iets goeds voorkomen. Nou, dat is... Uh, ja, ik ben wel hoopvol. En, uh, ja. In ieder geval gebeurt er iets. Zeker, zeker. Dank Karin Vlug. Van het nog steeds bestaande medisch <laughs> comité Nederland-Vietnam. Dankjewel. Come on and take me to the airport, come on and board me on that plane. Cause I got no expectations to ever pass this way again. Well, once I was a rich man. Well, now eigenlijk een Stonesnummer, maar ook ooit opgenomen door Johnny Cash. Vandaar dat het gespeeld werd door Elko Berry, Thijs, Willem... en deze keer ook door Kim in de rol van June Carter, de Deaf Americans. Hartelijk dank. De leider van de rechtse Deense volkspartij, Pia Kiersgaard... stapt op als partijleider. Dirk Evers is correspondent in Denemarken. Goedenavond, Dirk. Goedenavond. Heeft uh, mevrouw Kiersgaard iedereen in Denemarken verrast met dit nieuws? Ja, toch wel. Want uh, die beslissing kwam heel onverwacht op een partijcongres... ...zomercongres van de Deense Volkspartij. De partij die ze zelf mee boven de doopvond heeft gehouden in 1995. En zij is al die tijd, dus 17 jaar lang, de uh, ja, leidster daarvan geweest... En, en, ...en heeft eigenlijk die partij tot haar top gebracht... ...dus tot nog toe 13% van de stemmen en uh -huh. een goede basis in het parlement... Ja. En ook het gedoogbeleid uh, waar Nederland eigenlijk zich heeft laten inspireren door Denemarken... dat is door Pia Kersko opgebouwd samen met ja, de huidige secretaris-generaal van de NAVO... Annas Rasmussen, een ja, vorige premier. Ja, daar, daar komen we zo op. Maar twintig um, jaar al, uh, sinds 1995... Dat, dat is dus gewoon een succesvolle politieke partij. Wat, wat zijn haar belangrijkste politieke successen geweest in die tijd? Zij heeft in die alliantie met de liberale en de conservatieve partij officieel in de oppositie toch maar zomaar eventjes haar uh, programmapunten kunnen doordrukken. Het belangrijkste kennen we ook in Nederland, dat is het heel strenge vreemdelingen- en asielbeleid. Mm -hmm. Denemarken heeft enkele uitzonderingen op het verdrag van Maastricht, waaronder het gemeenschappelijke asielbeleid. Mm -hmm. um, dus dat... Op de eerste plaats een anti-Europese houding ook. Mm, zij zegt zelf dat zij een belangrijk deel van de zegen heeft uh, binnen kunnen rijven... Of, of verantwoordelijk is voor het feit dat Denemarken de euro niet heeft ingevoerd. Mm -hmm. Dus dat beschouwt zij zelf ook als een groot succes. Ja. En dan dat zij heel stabiel is gebleken... waar ieder haar eigenlijk een beetje als... Ja, een, een, een domme kermisvrouw heeft afgeschilderd. Niemand nam haar au sérieux toen zij uh, haar partij stichtte, de Deense Volkspartij. Uh, een vorige premier, uh, Paul Neuroprasmus, een sociaaldemocraat, die zei... ...jullie zullen nooit uh, stubenrein, jullie zullen nooit uh, salonveeg worden. <laughs> ja. uh, en dan heeft, is zij in... De, in, in die coalitie met Anders voor Rasmussen eigenlijk toch. Uh... De andere Rasmussen dus van de conservatieven, ja. ja. Precies. Ja. Is, is zij dan toch uh, heel stabiel gebleken en ja. heeft ja. een heel uh, beleid kunnen voeren waardoor een heel hoop accenten van de 68 er generatie zijn kunnen teruggeschroefd worden. Ja. Ho ho hoe heeft zij dat voor elkaar gekregen? Wat voor soort, wat voor soort politica is zij? Zij is ja, zeer sluw. Zij is zoals een marktvrouw, kun je zeggen, heeft zij altijd een, de juiste repliek klaar, waardoor zij ja, een groot deel van de bevolking kan aanspreken, waardoor zij heel veel politici die zo wat keurig en, en netjes gekleed uh, in de scène staan eigenlijk een beetje kan uitkleden Aha. en um, zij voelt ook de stemming in het volk als geen ander, dat zeggen vriend en vijand, dus ieder roemt haar wat, wat haar politieke neus, zoals je zegt ja. uh, betreft ja, ja. En um, ze heeft een, een hele andere achtergrond. Ik las dat ze dat ze uh, vroeger in de thuiszorg heeft gewerkt. Is ze een voorkomende zelfmeet uh, politica dan? Dat klopt. Ze is 65. Ze heeft ze is niet lang naar school gegaan, ze heeft een kantooropleiding gevolgd, is dan ook thuisverpleegster geworden. En is en is eerder door toeval lid geworden van een voorloper van de Deense Volkspartij, de eerste rechtspopulistische partij in, in Denemarken. En, Scandinavië kun je misschien zeggen, de Deense vooruitgangspartij, mm -hmm. omdat ze een debat had gevolgd op, uh, op de televisie waarin de, de oud-voorzitter van die vooruitgangspartij eigenlijk een beetje de eeuwig regerende sociaaldemocraten met hun betuttelend, volgens hem betuttelende welvaartsstaat, uh, ja, toch uh, af... ja... Kraakte. Mm -hmm. en, en dat vond zij knap. En toen is zij einde jaren zeventig lid geworden van die Deense uh, Vooruitgangspartij. Nou, nou, nou, doet dit hele verhaal uh, natuurlijk enorm denken aan een uh, niet, niet nader genoemde politieke partij die wij hier in Nederland hebben. Um, Geert Wilders is ooit bij haar op bezoek geweest hè, om inspiratie op te doen. Wat, wat, wat denk je dat hij van haar geleerd heeft? Ja, meneer Wilders is twee keer in Kopenhagen geweest. Um, ze hebben dan ook ja, elkaar onder vier ogen gesproken. Wat daar precies werd gesproken, weet ik niet. Maar ik denk dat hij vooral... Mocht vo hij al... niet bij zijn. Kijk, nee, daar mocht hij nee. niet bij zijn. Ja, maar wat zij zelf zegt <laughs> is... ja, uh, Ze heeft hem er eigenlijk op attent ge gemaakt... dat, uh, ja, dat je zo'n partij... die zo'n beetje een pro protestpartij is... waar je allerlei soorten elementen... ontevreden kiezers en zo kunt, kunt bijeenkrijgen... dat je daar toch heel... Uh, scherp of hoe zeg je, op je tellen moet letten, dat je mm. heel attent moet zijn dat zo'n partij van bovenaf bestuurd moet worden, en zij zelf heeft ook herhaaldelijk <coughs> mensen uit de partij gegooid die een of andere blunder hebben begaan, dus van bovenaf wordt die partij met ijzeren hand bestuurd, want ja. ze zegt, onze vijanden staan gewoon te wachten ja. en was Wilders onder de indruk van haar, denk je? ik denk het wel, omdat ze hier toch al resultaten had geboekt uh, net had ik het erover hoe zij, haar, ja, hoe zij het politieke métier bedrijft. Um, zij heeft toch zomaar eventjes vanuit de oppositie... een heel groot deel van het politieke programma... van die Deense Volkspartij kunnen doordrukken. Dus ja. het sterke asielbeleid, maar dus ook... voor een stukje die 68e generatie terug kunnen, kunnen dringen. Ja. Um, ook bijvoorbeeld het... De, hippie, de Stad Christiania in Kopenhagen. Kopenhagen ja. Ja, daar, daar werden ook afspraken meegemaakt. Dus. Ja, ja. Um, en, en je zei, uh, als Wils we iets van haar geleerd heeft... dan is het dat je met harde hand van bovenaf zo'n partij... Uh, onder controle moet zien te houden. De, de, de, de PVV is geen partij, maar een beweging... zonder leden of congressen of andere uh, democratische structuren. Hoe zit dat bij die Deense Volkspartij? Ja, daar kan je wel lid van worden. In Denemarken heb je een heel... Ja, ...een gedachte van volkse bewegingen. Het moet van onderuit komen. Heel protestants, niet van bovenaf. Mm -hmm. Niet de pastoor, maar dus van beneden uit moet het komen. Dus volkse bewegingen. En, en zij spreekt de bevolking ook aan... ...alsof zij de thuisverpleegster van heel Denemarken is. Dat was een van haar toetel, <laughs> uh, namen eigenlijk. Dus jawel, je kan lid worden van plaatselijke partijen... ...maar zoals ik net zei, er zijn herhaaldelijk dus... Ja. Uh, ja, mensen uitgegooid, om bijvoorbeeld omdat ze toch nazistische sympathieën hadden... of omdat ze te ver gingen met het kritiseren van, van de islam... of een of andere blunder, dan werden ze radicaal uit de partij gezet. Ja. Maar is zij dan... Uh, wij, wij denken hier allemaal uh, dat, dat Geert Wilders de PVV is zo'n beetje. Geldt dat voor haar ook? En wat gaat er met die partij gebeuren nu zij er mee ophoudt? Zij was het boegbeeld... Ja, zonder twijfel. Omdat zij de partij mee boven de bedoopfond heeft gehouden. En omdat zij zeer betrouwbaar bleek. En omdat ze een heel grote geloofwaardigheid had. Maar nu wordt haar luitenant, kun je zeggen. Haar opvolger. En die oogst toch ook, uit een opiniepelling nu al... Oogst zij toch ook een hele hoop uh, goede punten. Iedereen ja. is het erover eens dat die wisseling van het partijvoorzitterschap van de Deense Volkspartij... op het juiste moment komt. We hebben een jaartje geleden parlementsverkiezingen gehad. Nu neemt de luitenant Christian een dijl 43, over. Hij is een meer analytische figuur, een stille jongen, kun je zeggen. Maar uh, altijd de rechterhand geweest van Pia Kersko. Maar hij heeft al nu al gezegd... ik wil dat de rechtse partijen gaan samenwerken... in de aanloop naar de volgende verkiezingen... om het linkse blok van de macht te stoten. Dus... Hm. Dus hij markeerde al dat hij wil samenwerken in plaats van wat de Deense Volkspartij vroeger toch vooral was, eh, confronteren. Goed, spannend. We blijven het volgen. Dankjewel, Dirk Evers. Graag ja, gedaan. En wie is winnaar? Beliebac! <tomst> Voorhand Beliebac! Voor die knol wordt olympisch kampioene. Zo haalt in het aangekondigd af. 56-61.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 Ja, tijdens deze Olympische Spelen blikken wij bij het oog terug met oud-Olympiërs op de Spelen uit het verleden. En dan met name die waar zij aan meededen. Nou, u hoorde het Jack van Gelder net, geloof ik zeggen, hardloopster Ellie van Hulst. Werd laatste, maar wel in de finale. Eh, want ze deed mee aan de Spelen van 1984 en 1988. Mevrouw van Hulst, goedenavond. Goedenavond. Aan welke Spelen van die twee bewaart u de beste herinneringen? Uh, de beste herinneringen aan 1988 wel. Ja. Want Ondanks dat, dat, dat ik, was waar Jack van Gelder het net over had, hè? u werd laatste in de finale. Ik dacht dat ik niet laatste in de finale werd, oh. ik had Mary Dekker nog achter me Oké, okay. Oké, okay. dus, uh... nou, ja, ik hoorde Jack zeggen, maar dat was misschien een andere wedstrijd. Dat was een dan. andere wedstrijd waarschijnlijk, ja. Ja. Ja. Ja. ja. U was wel een van de favorieten toen, hè? Op, want het ging over de 3000 meter. Um, ja. Even, even de, de Mart Smeets vraag, waar ging het mis? De zenuwen denk ik. Ik versloeg Merk Dekker uh, zeg maar vier weken voor, uh, voor de Olympische Spelen in Zürich. En dat was natuurlijk een sensatie. Die was vijf jaar niet, niet verslagen meer. Mm -hmm. En ik ging dus als grote favoriet naar de Olympische Spelen. Ik was nummer één op dat moment. En ja, men verwacht heel veel. En dan, ja, toen ging het gewoon mis. Ja. Ver ja. Verkrampen heet dat. Verkrampen, ja. Na de eerste ja, dat... meter al, ja. Dat gebeurde ook letterlijk? Dat voelde u ook? Ja. Ja, ja, ja. De series en de halve dat liep ik echt op mijn sloffen. Dat, dat was geen enkel probleem. Het won ik ook allemaal. En uh, op het moment dat de, de finale van de stad ging, de 100 meter waren benen en armen lood en lood zwaar. O, jee. Ja. Hebt u vanavond naar Martina gekeken? Of, uh, ja, ja. Was dat ook wat er bij hem gebeurde, op het mij wel, want hij ging heel goed van stad. Uh, en op een gegeven moment, zag je het laatste stuk, zag je hem duidelijk helemaal verkrampen. Want de, daarvoor de wedstrijden gingen allemaal zo goed. Ja, en ja. ik denk dat hij ook, ja, wat men verwacht. En hij verwacht van zichzelf heel veel. En het ging ja. Nu bent u uh, na, na die spelen van 88 niet meer op spelen actief geweest. Wat, uh, wat is er toen gebeurd? Nou, toen had ik. Uh, ik heb inspanningsastma gekregen en ik heb het nog een paar jaar geprobeerd, maar het lukt gewoon niet. Ik ben, ik ben gestopt en ik ben toen. inspanningsastma uh, inspanningsastma Dat is sp een sportziekte? Ja, je hebt problemen met je, met je, met je longen als je gewoon uh, zeg maar je, je inspant en dan op hoog niveau, op hoog niveau je, je inspant zeg maar. Hmm. En dat heb ik nog een paar jaar geprobeerd en dat, dat, dat lukte gewoon niet meer. Toen ben ik er ook eigenlijk uh, nou ja, gestopt met mijn... Uh, ik had eigenlijk vier, vier Olympische Spelen willen lopen, dat was mijn doel. En eigenlijk ja. op de Olympische Spelen ook een keer een medaille pakken. En toen ben ik naar Portugal uh, definitief uh, verhuisd. Naar Portugal, wat doet ja. u daar? Ik, ik heb een eigen makelaardij in, in Portugal sinds uh, 16 jaar. Oh, ja. dus u, u verkoopt de huizen aan Nederlanders met uh, name? Niet alleen Nederlanders, nee, nee, nee. Het, uh, internationaal Nederlanders, Belgen, uh, Denen, uh, Nooren, uh, ja. Engelsen, eigenlijk, uh, eigenlijk van alles. Maar ja. ik, ik kan me voorstellen dat het voor Nederlanders aardig is om te denken: hé, hey, die mevrouw, die ken ik nog wel ergens van, of niet? Mm, dat scheelt. Helpt dat, scheelt dat? helpt dat in de zaken? Ja? Maar niet alleen Nederlanders, want ook, ook internationaal, uh, Engelsen en zo, maar dat helpt wel in de zaken. Ik denk dat je, de mensen kennen je toch. Uh, vanuit de sport. We hebben toch een stukje meer vertrouwen, zeg maar, dan als ze naar een, een wereldse, vreemde makelaar in, in Portugal gaan. Ja, dat klopt. Ja. Ja. Hebt, hebt u toevallig ook een, een huis aan Helene van Rooyen verkocht in, uh, in Portugal? Nee, of niet? nee, nee, nee, nog niet. Nee. Nee. <laughs> nee. Nog niet. Ik, heb, hebt u er wel eens ontmoet? Of uh, uh, nee, is Portugal ik heb niet, uh, nog ook weer niet zo klein? Ik heb hem niet persoonlijk ontmoet. Nee, nee, nee. nee. Ik heb wel uh, bekende sporters hier uh, ontmoet en zo. En, en, en, en ja, goed, uh, die hier ook trainden vroeger en die ook weer een huis hebben en zo. Maar Nee, niet. En zit er nog nee. leven in de handel met de crisis? In Spanje uh, gaat het niet goed? Nou ja, goed. De, ik moet eerlijk zeggen, kijk, dus crisis natuurlijk over heel de wereld. En, en, en dat ik, ik kan niet zeggen dat het natuurlijk geweldig gaat, maar het, het, het is nog steeds leven. Wij, wij bestaan nog en dat is gewoon heel belangrijk. Om je heen zie je toch heel veel makelaars die gewoon de boel moeten sluiten omdat ze gewoon geen, uh, geen handel meer hebben. Nee, en waar komen de kopers vandaan tegenwoordig? Um, de kopers tegenwoordig zijn inderdaad Nederlanders, Belgen en uh, Scandinaviërs. Hm. Ja, nou. Engels wat minder, maar goed, nou de pont misschien wat aantrekt. Uh, is het Engelse maat komt hier ook weer terug, denk ik, Hoop no ik. Noord koopt in Zuid, ja. Nou, ja ik ik ja. kon het verwachten. Loopt, loopt u nog wel eens hard? Weinig eigenlijk, weinig. Ik, uh, ik, uh, ik heb eigenlijk nu een ander doel is mijn werk. En uh, daarnaast heb ik uh, op, mijn, op mijn dak heb ik nog wat fitnessapparatuur staan. Dat ik af en toe wel beweeg. Maar uh, nee, het had lopen niet veel meer. Nee, nee. En ook ik... niet, niet een beetje langs het strand. Ja, absoluut. Ja, okay. af en toe. Goed. Ja. Hartelijk bedankt, Ellie van okay. Hulst. Dit was het Morgen, Eva Jinek.